Het scheppingsverhaal van de boeren van As. En op den dag van de dagen, mocht God ons parochie, de parochie van As. En hij wou dat daar mensen zouden doen, dat er Anna dat aan hun voeten zou nemen, en dat Anna uit hun maag te steken, en mensen met verstand, en zeker geen heil. En hij zette in dat vestgroen, en hoe veilen zijn bossen met bomen van een meter dik, de boer, de boeren van As. Want in zijn alweersheid, want van een boer kon je een nier maken en nog van alles. Maar van een nier kon je geen boer maken, nog geen dalven. En zo het, zo gedaan. En dat was op de zesde dag van de dagen. Voilà, en gooit na, en tekt alle plaan. Je zet gauw must geen ezels. En op de zevende dag rusten hij wat uit. En dat was dat in de diepe zink van Krijsberken, de schoonste streek van Pajoteland. Een dik tapaat dat goed genoeg was en groot genoeg en mals voor dat rustbergen van God. Giele zwak, nee en zaten in Kleisne van Krijsbergen, kost later met recht en reden zeggen: ik woon en lijf waar dat God vroeger de kiegeslapenheid. geslapen heeft. En trek de plan. En ze trokken een plan. En gelijk goeie en echte Belgen begoste zeilen, de nutte matten van boompjetsen en waimen en flötezaad en smijden alle gaten toe met fattige kleem, zodat dat daar warm was en druig, en van die Frans ging trok. En ze joegen op wild, met fretten en stroppen en bedriegputten, ze brandden bij in de snijt en zogen profijtig de pepgezuin in kleig. Ze pakten de vis van een arm in de kludderbeek en in valietjes vijver, en ze waren zot op de kraken baizen en wielappelen en Azelnoten. Van vreemde krooien en verdacht groensel mochten ze bij, precies kwellem. En dat ging daar direct naar hun kop, zodat ze daar zo wulen van werden en zo krikkel, dat ze veel bagatellen te ruzen te maken en vochten verdoerd. En ze toschen en ze bikkel van smergens tot z'avonds en spellen en spellen en verspellen tum van hun gat, zodat daar van veneer kweddel van kwamen en aan bras en bloedneuzen. Maar op een kieën werd de locht zo zwet als blink en begorst dat de donderen dat de wijl waghalen en krokken en te weer liggen, maar te weer liggen dat de bolle vie zoe uit nebel vielen en de bomen van de meter die kloven en spleten gelijk stroepuil. En ze kropen in de grond van schrik, want het was duidelijk dat er in erboven niet niet was. En veneer, gelijk hoe Belgen, borsten ze vergoed aan afgoederaad te doen. Ze planten dieke resten dondervaren op tak van hun nut, voor de colère van donder en weerlicht af te weren. En nog, ze aanbaden de zunne en de vee kwamen ze bijeen in het zollebos Waar dat wille pastoer mee een gazekelen wille schummelschuit uit de naai kappen en daarmee rondgonk en zegen. Precies gelijk dat daad pastoorke van het gasthuis met zijn reliquie van Nuiligen Blasius vertegen de rappen. En nog zijn de maan en de sterren en dat was op maanschuin. En als het volle maan was liepen ze allemaal naar dat veld en bossen daar te zingen en te springen en karesses te maken gelijk zo. Totdat daar op een keer op een schaien, dat ze daar bij Silicon spelen waren. En daar kwam dan de vieze pater vanaf Vlieghoek op zijn pijt. En in zijn opgestoken voorstel groeit krijs met een zilver kruis hierop. En met een stem gelijk als die pater van de misses En of dat dat daar gedaan was met die roge Want wat dat gedaan doet mensen lief, dat is allemaal afgoederaar en kettera en superstice. En als je het nog niet wist, dat is zonne. Het was in ieder keer stille. En ze honken allemaal op hun luxe zitten, voor te luchten naar dat, wat dat grote witte man op dat piep te vertellen had. En de puiter zag, met spijt en veel verdriet, hoe mis dat ze waren. En hij begost te preken de gielogronnige nacht aan de stuk over onze lieven hier en del en nemel, maar zo wettelijk en zo bermettig schoen dat nu over hun lijf kroop en dat ze de krop in de keilaan en de tranen in doegen. En ze bekieën neulen zonder slag of stoet en ze lieten hun nuffen afdoopen met dat mirakelbuiten van Krijsbergen. En ze waren nog maar juist keer bekierd of ze kregen het al een goede ree mee. Want vast zijpen gelijk tempelierszadenpater en dat vloekelijk stalgassen en dat vechten gelijk campan, en dat stroopen en brakkenieren. dat moest gedaan zijn, dat dat moest gedaan zijn. Want daar komt niks van dat heugd. En weet je wat Bewerkte grond, graafde me goed en diepoem van zwaar koorn en graan als dat gesmakelijk brood kon bakken. Familiebroers millebroers kruiwaar gewielen groet. Zet vruige patatten. Kijkers zo, en een industrie en schorsneden en para en dan duivel en raapstellen van de vrucht met. en gaten en koeien, vearden en boot en blokkerskeis En plant op. En mocht goed en mal zijn gezond bij, want wat je nadenkt, moet je zo zot werden als een bus en kapot. En in plaats van land ervan en dat tegen de grond te liggen, bikkel, we zullen wel een de school geven, mannetjes, En bij de leren lezen als dat je samen al een keer een gazet kunt vastpakken. ...of ons namelijk van heilige Benedictus. En we zullen alle leren schrijven... ...dat je tenminste naar een naam kunt zetten... ...als er van doen is. En leren cijferen... ...dat ze in Brussel niet gedurende wat een boek zitten ...als je met alle koemerschap op de met komt. Ja, ja, daar is nog veel te doen. En ik was het vergeten... ...en via een bekering, ...en veel dank en merci... ...baaf de kerksken ...dat we kunnen pratenkeren. Dat was een lange en een dikke bootram... ...en veel lang en zwaar op haar maag te blijven liggen maar ze hadden meer dan duizend jaar voor dat te vertijden. Waar zullen we zullen nou op de goede weg zetten, de pater gezegd. en dan in gang stumpen. en met al dat labeurgereedschap dat je van doen hebt, totdat je kapabel bent voor en met aan alle lagen dan alle gerief te maken. En de wijk daarop stonden ze dus daar al, met een heel deel wagens vol boer naar en gruifschuppen, mesuiken en grijpen, gaffels en zaasoms, pieken en hergetaan, Paraastekers en schoefelijs, vliegers en opboeren en al wat kun kunt, tot ploegen toe. Easy pak vast, en die puiters die stoomen daar belgen in gang. Allee, yep. tot als je kapabel bent voor jezelf. Oei, oh, kapabel zeker, Godlief ons hier, wacht maar, want in dat volk me ik zal er over le live als een dik schapenvel. In die bieren en boemen van Mensen zaten al met kop en esses de veuravers van dat smeer als van alles voor dat koppen er te smijen en te bloeien en te wringen en te vrieken tot gerief uit de boer. Daar zaten de vuurhavers en Valleirsnaars en Garielmakers, lek Geel Mol, voor de piernen en losse getrekken en riemen en stalban en muilban. en de vazieldroors voor teugels en kodielen en mandelies en zuidzakskes. Daar zaten de vier zaten van de twee en oudsjes van Dries At veel wagenmakers, veel spotterkerkers en kruiwagens en perwetten. Aat veel kijpers, veel was- en vlieskijpen en bie- en botervatten. At veel blokmakers en veel olleblokken, warm- en hoog van steek. En dat je niet zo gemakkelijk volschupt in dat de winters. Of bij de modeblokjes met schoon ingekerfde bloemekjes en sterkjes voor het travel op mee te kunnen paraderen. At ook veel schuinwerkers en meubelmakers. Voor een straffe schaproo of een commode en berre dan niet krokt. En daar zaten al de vervaders en moeders van die rapiete wissestroepers van biet van den Baas. Veufrijdman en patataman en vatman en slijtman en aarecurven enzovoort. Allemaal schoongerieven, de boer. Capabel zeker? Wacht maar. En allez, ja. Yep. En ze kappen de bos, noem. Want was dat bij ons bekend niks anders als bos. En tussen wat de dan nog van ziet, aan ze alles ondergraven en gemest en geplant en gemoot. Ieder jaar van eer en van verder op zoon en om duur lag daar land zo schoon en zo gelijk als een salon tapijt vol kleuren. En tussen de vlagen deur aan zijn kerk gebaat in Nieuwstraat. Een kerk zo groot als de was. En met een toren op. Zo hoog dat je de wip van Werbeek gemakkelijk kost in de recht zet met prang en alles op. En met een grote ingang en een kleine ingang even de kopstukken een speciaal ingangsken, het markiezengangsken even Sparvais. Van in de kerk stonden wel twintig grote klaan bankjes waar dat de kinderen van niet mochten opzitten. En voor de grote mensen en voor de sens de stoeltjes die gedurig moesten gerepareerd werden, want ze zaten dat moeilijk niet in knien En in de laikgang in het muren van de kerk een offerblok, gelijk een uiverkist. En dat ze goed kosten met echte pastoors en met een Swiss, gelijk aan darm, met een stuur opzicht. En dat dat op met zijn ogen als gehoest in café te lachen of te babbelen onder de mis. En als de kerk daar recht stond, karillen ze de grond verder uit en vormen ze met hun land sterke boeren, stien en zetten nu overal klaanijzige neer rond de kerk en op de stierweg tot op de kalakhoven. Overal en alles vol. En links en rechts gewoon boeren, doen En in de zinken gloeide pacht over mijn hectare Waland en Baland en Bogata rond. Schoenen, veel te schoenen. En daar ben veel gevochten.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 En met school. En ze lieten gelijk een klets, want we waren geen heilen. En ze hadden dan ABC en de tafels tot 10 en hielden Cassus en Mucefes vast, zodat ze rap de gazet kosten vastpakken, de zwierpen allemaal vastnoek, en met zwier naam naamkosten zetten. En als ze met hun naren en boten naar de met trokken, ze moesten ze eigenlijk niet proberen de fijn Brusselijst van hun uh, v in slaap te doen, want ze hadden hun centiemenboekje gemaakt. Easy maken. En dat kan niet liegen. En gemeentenais, vele conseillers, zodat ze treffelijk hun werkkosten doen en voor alles zorgen. Zorgen voor de goede orde en de parochie met een strenge champetter, en zorgen voor goede nachtwakers zodat die in op sint kon slapen. En zorgen voor een goede verlichting van de straten met een goede lampista dat hij er op weg was met zijn leerkennis en patrolkenneken, voor de lampbeelzing onderavond, van de lantijden dat hij overal aan de gijfel zonken. En in de weerzijn voor de betuiging van de openbare dronkenschap in de en s'avonds om tien uur, bunk alles tamenees toe. En dobbel in de weer we smakelijk drinkwater aan de buurtschap en pompen zetten gelijk monumenten. Overal pompen met een vrieslijke lue kop. en daarmee voel je water uit zijn doodsbeef. Water gelijk als zilver En boeren maar. En het is waar, van een boer kon je van alles maken en zander van alles van gemaakt. Goeie commersanten en goeie stiedemans en goeie stamaneebazen, maar Boeren bleven ze. En nu planten en gest zoon. We dan al zijn zijver en schoon van de apuiterwetten wel. En dan in de brave raan in de biestekeraan, jaar in jaar uit, et het we nu braafsel de moeiers lagen te gissen en te rijpen. Dobbele faro en twierschijn, miets, jongen en alambiek. Van alles zoten, wat de apuiter vanaf doen, allins nog niet mocht naar rieken. We de grote dagen, de kermis en de processen, de stoeten en de brankenissen. En de parochen die groen en bloeien en floriden en de boeren, zaand niet te breed en niet onder de met, maar met wat dat ze aan en niet aan, en dat was zoveel dat ze niet aan, vullen ze nog gelukkig ook. En op de kie, stak God zijn kop door de wolken, als uit te zien hoe dan daar gestane gelegen was met hij boerkers van as. En hij lachen, als dat diep onder hem dat schoenland zag liggen precies een schilderaar. Het was juist in de ma en de krijsentrokken uit het veld, met krijsveeoptrokken over de wijgen. ora pronobis. En de boederakers zie ik hier, lieve God, oeproperkes, en de muren in vesse huidkalk gestoken, en de deuren en de lafturkes in groen verf gezet, en het dat geknipt en precies gekamd, en de messink mee een schubgelijk afgestoken, en doeken schoen opgezet. De kruisgangers, ze zal toch niet kunnen zeggen hebben dat daar stroom woeien, nee, want de ree was schoen opgekost en de melkrijk stond al bijt naar de poer te blinken en over de kutteling dat daar rechtop tegen de mespoel in de grond stak, onk de wut verlakte pispot al uit de loggen. ora pro nobis ze zonken uit volle best en met volle geweld zodat tjunkoeren van de zucht tegen de grond kon liggen en de emelwerken van schrik opvlogen en de vraven gingen van vee. ze kroon gelijk kuntus. en ze werden een slagveu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 Blind. En hoe ze ook fruiten en met de moed van de wanhoop, ze kosten die ik eens niet meer aan mijn kan er knuipen, en ze zagen er geen gat in en geen brood. En dan kwam de ramp, bekanst dat het zaagt, want de naamboer, hij jong zijn vleiger aan de muur, en is stierf muug en geladen. En de jonge boer, hij pakte de vleiger niet op, hij trok weg naar de fabriek, veel ooger loon en bij te lijven, en ongelijk. Aan ah, nog niet. Maar het land bleef Vogelwa achter. Tot alles op de grote een geilaffiche kwam. Verkaveling. Schoon hofstedeken. Schone bouwgrond. En uit stad, waar dat geen loch meer was en geen nazoem, waar dat nog een betonba uit de grond rees, wachtend alleen nog op de Bijbelse spraakverwarring, uit stad vielen de gieren in ons contraan, nee. En ze kochten op op vinden op en en na. En ze restaureren dat tot frivole weekendhuisetjes. En ze doen toch nu vriendheid van even maar petit vermetten. En ze komen zien, de vrienden. En ze zeggen dat het schoon is. Que c'est beau, m'on dieu. En het was schoon. Want binnen tegen de muren hangt als een vloek al dan nuteloos nalem. Dan dus en de echte en dat hij Zo om zoveel verstiende vloeken en boerenzier. Maar wat dag geen boeren meer zijn... De trekken de kruisen nummie uit het veld, en vliegen demelwerken noot nummie op. En Wern, Wern, als God na nog een keer zijn kop door de, de wolken stekt, en diep onder hem dat land van ons hier liggen zonder ziel. Wern, Wern dat den schreeuwt.